Gestart. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Goedenavond, ik ben Bien Buis en dit is het nieuws van NOS op 3... De kans dat een coronapatiënt het op de intensive care overleeft is niet groter geworden dan in het voorjaar. Nog altijd overlijdt bijna een derde van de patiënten, blijkt uit een analyse van de ziekenhuisdata. Wel kunnen artsen door een betere behandeling iets meer mensen met corona redden op andere afdelingen. Op de verpleegafdeling zie je dat de sterfte daalt. Die was in de eerste golf rond de 20 en is nu rond de 10 En hoe ligt dat op de IC? En op de IC is dat anders. Daar is wel ook de lichtduur korter geworden, maar de Helaas, de sterfte niet gedaald. Die blijft rond de 30 procent. Premier Rutte is blij met het Brexit-akkoord en vindt het van groot belang voor iedereen. Nederland gaat het nu net als andere lidstaten bestuderen. Minister Blok zei dat het vooral belangrijk is of de handelsafspraken voor de Britten en de Europese Unie gelijkwaardig uitpakken. ...en wat er nog voor de Nederlandse vissers mogelijk blijft in Britse wateren. In de Amsterdamse wijk Betondorp wordt het een donkere kerstavond. Ze zitten daar al twaalf uur zonder stroom. Er zijn monteurs mee bezig, maar het is moeilijk op te lossen. In 39 straten moeten ze vanavond met kaarsjes aan eten. En ultrasporter René uit Gorkum... ...die ploft niet op de bank met de Lof op kerstavond. Hij gaat 109 keer de kerktoren van Gorkum op... En dat is net zo'n hoge klim als de Mont Blanc. Ik heb uitgerekend ruim 27.000 treden omhoog en 27.000 naar beneden. Hij doet mee aan een challenge en waarschijnlijk is René in Gorkum tot morgenochtend bezig. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht kan er vooral aan zee een bui vallen. En ook morgen is er vooral in de kustprovincies kans op regen. Soms bleek de zon door. Het wordt morgen ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Hier is Wijnand Zwaan van de ANJB. Op de A5-Hoofddorp richting Amsterdam... staat Fiede tussen de knooppunten De Hoek en Raasdorp... drie kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een onwelwording. De rechterrijstrook is tijdelijk dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen verlangt naar een leven zonder coronaregels. Vaccineren is hierin de belangrijkste stap. En die stap komt steeds dichterbij.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 dit is kerst met ZFM. Met nu. Zandvoort draait door. in die tijd dat uh, Zandvoort nog een rijk verleden had aan allerlei raten, radiopiraten. Op welke hoek van de straat zat <laughs> tussen wat wel eentje. Uh, dit uh, doet wel een beetje aan het rijke verleden wel denken. Zandvoort draait door live. Nu is het weer gewoon tijd om deze donderdag, deze kerstavond een beetje de voetjes van de vloer uh, af te laten komen. Mildred Scott of Millie Scott met Prisoner of Love In de jaren 80 ook uh, redelijk een hit uh, geweest in uh, Nederland. Uh, deze manier heeft nog iets uh, te maken gehad uh, met Prince, En hij is ooit nog eens een keer opgetoken als acteur in een, een of andere duistere film. Giorgio en Lovers Lane... The <laughs> dat we allemaal een beetje tenminste de meeste soortgenoten van mij een beetje verliefd waren geweest op Jody Watley. Zij was de dame die je net hebt kunnen horen. Een toch korte maar hevige denk ik ook solo carrière gehad ergens aan het eind van de jaren 80, begin van de jaren 90. Met La Reid geloof ik als producers. Dit was volgens mij ook van hun hand. Daarvoor Giorgio met Lover's Lane. En het uh, is uh, ja, als een aaneenschakeling van dat soort uh, nummers. Want uh, ja, ze zijn allemaal uh, vrij aan uh, de maat. Maar dat maakt ook niet zoveel uit. Het is altijd wel iets uh, bijzonders om uh, dat uh, zo uh, te kunnen draaien. Begin jaren 80. Uh, deze moet toch denk ik wel heel veel mensen denk ik wel, kennen. Want het is zelfs ook nog een uh, hit uh, geweest op uh, de Nederlandse radio's. Als mede in de clubs. Ook in Zandvoort, Want we hadden er uh, geloof ik wel een stuk of vier... Denk ik in die dagen. Nu is alleen nog de chin-chin over. Maar uh, geloof me, die werd daar ook wel gedraaid. Simplicious met de stem van Jujyum Wild. en let her feel it. Die konden er wat in uh, die periode. Maar die Engelsen die konden er ook wel wat van. Uh, Loose Hands, want uh, dit is een Britse band. En ze waren uh, toch uh, in het midden van de jaren uh, tachtig redelijk uh, populair. Trouwens, uh, dit nummer, Slow Down, is uh, ook nog eens een keer gebruikt als thema muziek voor Much Music. Soul in the City is een uh, programma wat uh, toen wat uh, is uh, gebruikt. En ik heb uh, even laten vertellen dat uh, ze nog zelfs dit jaar nog actief zijn geweest. De producer is de vermaarde Nick Martinelli. En dat is uh, wel heel duidelijk ook uh, te horen op uh, deze, uh, dit nummer. Um, we gaan weer verder met een van uh, de meest bekende mensen uit de soul en jazz funk muziek. Namelijk Rick James. Ooit nog eens een keer een optreden gehad in dj team Maar dit was iets later. Sweet and Sexy Thing in de lange uitvoering. En het album waar het op uh, te vinden is, is The Flag... We zijn gewoon weer fijn aan het eind gekomen van een uur voeten van de vloer. Zo Wat betreft deze donderdagavond, wordt draaid door. Ik schitter helemaal van. Maar ja, dat krijg je als je een uur lang een beetje twaalf ons loopt weg te draaien. Dan heb je het relatief makkelijk. Maar goed, aan alle leuke dingen komt een eind. Dit was 50 Second Street. Tell me how it feels. Um, zo af en toe uh, hoor je hem ook nog wel eens op de zaterdagmiddag uh, tussen 2 en 5 nog wel eens uh, voorbij komen. Want als er één iemand is die ook uh, gespecialiseerd is in het draaien van uh, dit soort klassiekertjes, dan is het Rob Harms wel. Want die durft dat ook nog wel eens aan op de zaterdagmiddag en dat uh, is uh, best wel eens even lekker om dat uh, te horen. Zeker ook een uur uh, lang. Um, het laatste, dat is uh, eigenlijk ook, uh, er zit een verhaal aan vast... Robert Palmer, die kent iedereen nog wel. Hè? Every kind of people, um, looking for clues... en uh, dat soort nummers. Maar in 1983 waagde hij ergens zich uh, aan een nummer. Uh, en dat was een cover. Een cover van uh, The System. You are my system. En... Uh, Palmer, die wist dat toch uh, aardig tot een, uh, tot een hit uh, te weten te brengen. Maar nou, natuurlijk is het origineel van David Frank en Mick Murphy. Dat waren de grote mannen achter de System. En uh, die jongens, die hebben er... Uh, ja, wat hebben die dan eigenlijk min of meer gedaan? Uh, ze hebben een soul en funk band uh, gehad. Clear, met drie keer een E. Dat, uh, dat, daar zijn ze uit uh, voortgekomen zo'n beetje. Of... Uh, ja, dat is de oorsprong van uh, de System. En uiteindelijk hebben ze daar ook nog uh, als ja, producers-duo... hebben ze ook nog het uh, nodige gedaan. En uh, uiteindelijk uh, hebben ze ook zelf het uh, een en ander weten uit te brengen. En één van die nummers, dat is een, uh, ja, een nummer... wat door de kenners als iconisch wordt omschreven. Want Your Eye System was uh, een nummer 10 R&B-hit... En ik meen dat dat ergens in de Verenigde Staten is uh, geweest. Uh, Robert Palmer, uh, Robert Palmer die heeft het dus uh, nog een keer gecoverd. Als een mainstream rockhit. Maar uh, je hoort toch ook wel heel duidelijk uh, terug... Uh, dat er uh, wel het werk van uh, Mick Murphy en David Frank uh, daarop uh, uh, te horen is. Dus het is Robert Palmer niet aankomen waar. Hij heeft het wel een beetje uh, zo uh, van, van... ja, jongens, ik uh, weet wel waar uh, ik de mosterd uh, heb uh, weten te halen. Goed, dat uh, zeggende uh, sluiten we dit uur af. Straks uh, hebben we nog uh, twee uurtjes alternatieve FM. Zowaar op deze kerstavond. En dat is altijd leuk. Uh, er zitten ook nieuwe dingen in. Maar goed, uh, tot die tijd nog één echte clubhit... van uh, de heren van de system en You're my system. En straks mag ik het uh, licht uitdoen op deze kerstavond. En dan zullen dit soort dingen er even niet in voortkomen. Dat uh, waarschuw ik je dan maar wel eventjes. Uh, maar je moet straks maar even luisteren. Ik zie je zo aan de andere kant van 8 uur. Baby, it's you.